Ralf Enstra, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben. Uh, de opmerking van het beginnende raadslid die, uh, die je net maakte... die slaan wij terzijde, want je <laughs> bent natuurlijk al, uh, al lang buitengewoon uh, raadslid. Ja, klopt. Vier jaar geweest. Ja. Ho hoe is dat bevallen? Ja, goed. Uh, hey, je doet dan dus uh, enkel de commissievergaderingen. Dus bij de raadsvergaderingen heb je geen uh, stemrecht. Dus het is wel degelijk een andere rol. Maar het is uh, nee, goed bevallen... Ik kan me voorstellen dat als je uh, als buitengewoon raad zit in de commissie zit... <coughs> dan voer je het woord over iets waar over 14 dagen gestemd wordt door iemand anders. Ja, dat klopt. Is dat, is dat niet uh, uh, als buitengewoon raad zit vervelend... Uh, nee, want wij. Nou, je bent gewoon een fractie, hè? Als uh, CDA. Wij noemen onszelf Team CDA. Dus. Uh, de dorpspartij moet ik dan nog even. Ja, bewijzen. die. Nee, uh... <laughs> dus uh, Team CDA. En, en wij bespreken natuurlijk de en de commissievergadering met, met de fractie allemaal voor. Uh, maar het klopt wel dat. Um, ja, daardoor. Uh, ja, is het een bijzondere, buitengewone positie. ook. Yeah. En ja, dat. Maar ja, nu, kan ik het, nu is het eigenlijk voor het echt hier, zal ik maar zeggen. Oké, okay, nou ja, dan willen wij ook wel eens weten wie Ralf Enstra is. Nou, dat is een uh, goede vraag. Uh, nee, ik ben Ralf Enstra, ik ben 37 jaar uh, oud. Ik ben uh, echt uh, nou, opgegroeid in uh, Zandvoort altijd. Het is natuurlijk een heerlijke plek om op te groeien. Uh, ik ben wel een paar jaar weg geweest uit Zandvoort. Dus uh, een aantal jaar in Amsterdam gewoond en ook in IJmuiden. Maar uh, nou ja, sinds 2016 ongeveer ben ik, uh, ben ik weer terug. En uh, nou, het is natuurlijk uh, een geweldig dorp. En, uh, nou, ik heb twee kinderen. Uh, Isabella, die is 13. En uh, Raphael, van uh, 9. Die heb ik net uh, naar de Juro gebracht. Bij de Blauwe Tram. Uh, uh, dus daar kom ik nu net vandaan. Uh, en uh, nou ja, voor de rest uh, werk ik bij een woningcorporatie. Welke woningcoöperatie? Uh, Rochdale in uh, Amsterdam. Oké, okay, dus je hebt ook al een Bentley. <laughs> nee, een <Masrati> was het. <laughs> he, maar alle bestuurders hadden in die tijd uh, een mooie dikke auto. Hoor. Niet alleen uh, bij Rochdale. Dus, uh, maar het is, uh, het is ook weer uh, helemaal, helemaal rechtgetrokken. Okay. Dus hele sociale woningcoöperaties. Oké, okay, nou ja, dat is, uh, dat is goed om te horen. Want er werd al genoeg gerommeld in, uh, in woningbouwcoöperaties. Zeker. Um, hoe kom je bij het CDA? Uh, nou, ik uh, van huis uit, zal ik maar zeggen, uh, was ik een VVD'er... of stemde ik altijd VVD eigenlijk, omdat uh, nou, mijn ouders dat ook uh, deden. Uh, ik wist niet beter, zeg ik dan altijd, uh, maar... en uh, nou ja, toen ik uh, uh, ja, ging nadenken van, goh, waar, uh, nou, waar sta ik nou eigenlijk voor... wat uh, vind ik belangrijker, merkte ik dat ik toch wat, uh, ja, wat linkser uh, ben... En nou ja, toch uh, wat socialer. En zodoende ben ik bij uh, het CDA terechtgekomen. Wat, wat zijn voor jou de kernwaarden van het CDA dan? Uh, nou ja... Uh, kijk, je, je gaat uh, van rechts ja. naar, naar links. Nou, naar midden. Naar, naar midden. midden, ja. Ja, daarom, daarom. Dus ik had, uh, ik had twee keuzes. Ik kon ook zeggen, nou, ik ga uh, bijvoorbeeld naar D66. Uh, maar nou ja, veel van die... Uh, hè, dat is vaak iets vooruitstrevend, zal ik maar zeggen. Of die idealen, die, uh, die, die bevielen mij dan niet. Dus zodoende ben ik echt uh, bij het CDA terecht. Dat wat meer behoudend? Uh, ja, zo zou je het kunnen noemen. Mm -hmm. ja. um. en, en ik, uh, ja, nee, uh, uh, en, ja, ik vind alle, alle waarden van de partij staan me ook bij. Maar ja, ik wil ook toch wel duidelijk zeggen dat... Uh, nou, wij zijn als Zandvoort natuurlijk echt een lokale partij... En, uh, en daarom. Hè, wij, wij hebben in principe niets met de landelijke politiek uh, te maken. Ja, dat is ook wel een beetje uh, een grappig ommezwaai, Want vier jaar geleden was het gewoon het CDA. En ja. uh, ook keurig in de kleuren van het CDA. En uh, uh, nou ja, tot voor kort, zeg maar, net voor de verkiezingen was het ineens de dorppartijen met, uh, met blauw-geel. Uh, van ja. waar die wending? Uh, nou ja, dat is echt om, ja, om duidelijk uit te dragen dat wij er echt zijn voor Zandvoort en, en niet uh, voor landelijke politiek, uh, maar, zeg maar. Maar toch en wel wij... met, met de idealen van het, uh, zeker. het grote geheel. Ja, dat zeker. Uh, maar het is niet zo, hè. er wordt wel eens gedacht of gezegd van goh, landelijk word je gestuurd als, als CDA Zandvoort. Nou, dat is bij het CDA totaal niet uh, zo. En wij ja, houden ons dus ook niet bezig met landelijke politiek, echt alleen maar met lokale politiek. En dat wilden we ook echt graag uitstralen. Ja, zodoende zijn we de, ja, de dorpspartij begonnen, zeg maar. Maar inderdaad, het CDA-logo staat er nog in, hoor. In de, ja, nou, kijk, de stand um, er is zo um, geroepen, de, de, de, de slogan de dorpspartij heeft hier een zetel opgeleverd. Uh, ik denk dat dat, uh, ja, het zou kunnen. Ja, meerdere factoren, je weet natuurlijk toch nooit zeker. Uh, dus de, we hebben natuurlijk een hele sterke wethouderskandidaat, uh, Gert-Jan Bluis... Uh, en, uh, maar ja, ik denk ook dat er is, wij hebben vier jaar lang bestuurd in Zandvoort en, en uh, nou ja, geen gerommel gehad binnen de partij en ik denk toch dat veel mensen dat hebben gezien en dat waarderen zou je dat, uh, ja, zou je dat zo kunnen zeggen dat mensen echt gaan kijken van, joh, die partij die is uit elkaar gevallen die partij heeft een wethouder verloren en noem maar op en uh, het CDA is toch wel stabiel gebleven dat is, D66 heeft er ook een wethouder weggehaald dus laten we nou toch maar die kant op gaan ja, ik, dat, ik denk dus dat dat het uh, echte is. Uh, en hè, dat, uh, er wordt wel eens gezegd inderdaad van ah, de, de kiezers die, nou, de, die, die letten daar niet echt op. Maar ik denk dat dit het bewijs is dat ze dat zeker, uh, zeker wel doen. En dan hebben we natuurlijk, uh, nou ja... Uh, de, de grap is dat je zelf al begint met van huis uit stem ik VVD. Dat, uh, en, of, of niet VVD, maar welke partij. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die van huis uit iets, iets stemmen. En verder niet kijken wat er gebeurt. Uh, ja, dat... Uh, Zouden ze dit jaar wel een keer gekeken hebben? Uh, nou, dat denk ik dus wel. Vooral ook omdat... Uh, nou, ik denk dat mensen niet graag een, een ja, gerommel in het bestuur willen, noem ik het maar. Uh, ruzie in de partijen. En dat dat wel blijft uh, sowieso. Hè, dat iedereen, ook mensen die niet geïnteresseerd zijn in de politiek... Hmm. dat wel horen bijvoorbeeld. Dat, uh, nou ja, we, we kunnen ze wel opnoemen... maar dat er bepaald nee, gerommel is geweest. Dat, dat is bekend. Ja, en, uh, en ik denk ook dat, uh, nou, dat nu iedereen weer heel positief erin staat. Alle partijen. En dat we graag met z'n allen weer uh, nou, uh, rechtdoor willen. Hoe is het met de gesprekken? Want jullie zijn natuurlijk al... Uh, nou, het is alweer uh, een maand geleden bijna dat de verkiezingen er waren. Hè? Uh, ja. Nu zijn we al drie weken verder. Uh, spreken jullie elkaar vaak? Uh, nou, er wordt zeker veel gesproken. Uh, maar ja, eh, Jerry uh, Kramer is natuurlijk als, die de ja, die is als informateur benoemd. Uh, en ik denk ook dat hij beter die vraag kan beantwoorden. Uh, nou, ik neem aan dat jij ook in die gesprekken zit. Uh, nee, nee, ik zit dat niet. Nou, namens ons doet echt uh, Gert-Jan Bluistad. En ook Kevin uh, Stefan zit daar ook wel bij. Dus, uh, nee, en, en tuurlijk horen wij als uh, fractie ja. overleg en, en horen we erover. Maar uh, ja, wat ik wel dus heb gehoord is dat dinsdag bij de gecombineerde commissie en raadsvergadering... dat er wel uh, nieuws komt. Dat, uh, dat dan wel. Nou ja, ik kan hem al inkoppen voor je. Want het gerucht gaat uh, door Zandvoort dat er een coalitie gevormd gaat worden. Nou, dat sowieso, Ben. Dus dat, dat, moet jij, dat, moet je, dat moet jij gewoon weten. Ja, nou... Nee. Ik zal je niet uit de tent lokken. Nee, uh, laten we dit gewoon afwachten. Ja, en, dan, en er uh, staat... Uh, het is ook allemaal nog niet in beton gegoten, dus helaas... Dat kan ik niet meer zeggen, maar dinsdag horen wij uh, dan, zal, uh, dan zal Jerry uh, uh, waarschijnlijk bekendmaken wat hij uit al die gesprekken heb uh, gekregen. Nou ja, als je dan een aantal partijen bij elkaar hebt, dan moet het natuurlijk ook nog. Want uh, het is geven en nemen, daar hebben we het net heel even over gehad. Je hebt een aantal dingen beloofd in je partijprogramma en misschien moet je daar wat van inleveren. Uh, ja. Wanneer verwacht je een raadsprogramma? Uh, want dat, dat moet natuurlijk nog geschreven worden. Dat moet dan uh, geschreven worden inderdaad. Dus er moet dan nog uh, nou ja, iemand benoemd worden die dat uh, uh, gaat schrijven. Uh, nou dan ja, wordt ook ook over nagedacht. Of wie, wie zou dat dan uh, kunnen doen? Uh, wie kent nog mensen die daar geschikt uh, voor zijn? Maar uh, ja, dat is echt nog niet te zeggen. Want we moeten eerst nog maar eens uh, coalitie vormen. En zover komen dat we met z'n allen op uh, hoofdlijn met er zijn. En vervolgens... Uh, ja, elk... elk. Elke partij heeft natuurlijk wel zijn harde standpunten. Er zijn natuurlijk wel dingen die je, die je als wisselgeld kan gebruiken, maar er zijn natuurlijk ook echt punten van ja, hier gaan we niet van, uh, van afwijken. Uh, die zijn er zeker wel. Ja. Nou, ja, ik, ik kan me ze voorstellen, uh, bijvoorbeeld over het parkeren, daar uh, is uh, Jongs antwoord redelijk stellig in. Maar aan de andere kant hebben de partijen die nu uh, in gesprek zijn, uh, een, een voorstel aangenomen. Uh, ja, dus wel ingewikkeld inderdaad. Ja, dat is een van de, ja, van de punten waar ook over gesproken wordt dan. Parkeerbeleid. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk meer uh, punten. Nou ja, als, je, uh, als je de, de verkiezingsprogramma's uh, uh, leest, dan zie je dat iedereen wil wonen, iedereen wil groen. Uh, dat, daar vinden we elkaar al wel in. En dat wat ik net aanhaal is een van de heikele punten. Dus daar zal echt over gesproken moeten worden. Zeker. En, zeker, en dan, ja. dan heb je natuurlijk, denk ik. Iets ja, uh, we hebben ja gezegd en dan moeten we nee doen. Of misschien komt Jongs Antwoord wel met een compromis. Ja, dat is ja, afwachten. Dat nou, is afwachten. En ja, zover de situatie. Ja, ja, ik weet wel dat het besproken wordt. En dat, uh, nou, ik denk ook wel dat, uh, he, dat alle partijen eruit willen komen. Uh, he, dat iedere partij begrijpt dat er bepaalde gebieden zijn waar een parkeerprobleem is en bepaalde gebieden waar geen probleem is keer probleem is dus het zijn meer de details zeg maar waarover gesproken hm. wordt uh, maar zo meer dat kan ik ook niet vertellen. Nee, maar Dinsdag horen we meer <laughs> dan, uh. Nou ik, ik kan me, uh, nou ja ik kan me dat eigenlijk ook wel een beetje klein beetje voorstellen want er is al zoveel gesproken dat je ja. ook met een, met een soort conceptraadprogramma kan komen. Uh, kan, maar er moet, ja, er moet eerst een, uh, een, een coalitie coalitie Ja, en dan, uh, ja die klopt, komt er. Die komt er uh, sowieso. Het, het kan even duren, maar die komt, uh, die komt er zeker. Oké. Okay, um, je bent medeschrijver van het verkiezingsprogramma van uh, het CDA. Ja. Um, daar heb jij een, een aantal punten uh, voor jezelf ook in. Wat is voor jou het meest belangrijke punt wat, wat erin geschreven is? En waar, waar je ook aan vast zou moeten houden in een coalitieakkoord? Ja, nou, het meest belangrijke punt uh, voor mij is. En uh, hè, om, om dan nu al heel stellig te zeggen dat we aan vastgenomen en het coalitiekoord is heel, heel, heel, heel zwaar. Maar uh, ik vind het echt heel belangrijk dat uh, als er gebouwd wordt. Hè, denk aan uh, nu bijvoorbeeld uh, de currie decks Of uh, nou, ja, wat we bijvoorbeeld bereikt hebben, het Watertorenplein. Dat er echt ook sociaal wordt gebouwd. Dat er een mm beetje -hmm. uh, voor alle groepen wordt gebouwd. Dus uh, sociaal, middel en duur. En dat is toch wel echt uh, nou ja, mijn persoonlijke speerpunt. Nou, Ik denk dat die de, uh, wat je nu aanhaalt, die zit er bij iedereen in. Nou, we, we, P van de A die zegt we willen nog meer sociaal. Hè, dan, dat klopt. Dan denk ik hoe ga je dat betalen, denk ik dan. Dus ik hou me wel... Ja, ja hier zit de expert. Leven. Daarom, ik werk ook bij een woningcorporatie. Ik denk, je moet wel realistisch uh, houden. Hoe doen ze dat in Amsterdam? Uh, nou, in Amsterdam... Uh, is ja, vaak een hele andere uh, uitgangspositie. Het hangt er ook vanaf, bijvoorbeeld, wat is de grondprijs? Dat is heel belangrijk. Maar is bij de QEDx ook natuurlijk. Klopt. En als je hier bijvoorbeeld de uh, nou ja, Maria School in Zandvoort. Dat, dat zou echt helemaal getransformeerd moeten worden. Dus eigenlijk, ja. ieder project is ook weer anders. Hè, bijvoorbeeld bij het Waterplein is hele dure grond. Ja, probeer daar maar eens sociaal te bouwen. Maar er zijn ook wel locaties waar je wel uh, 100% sociaal kan bouwen. Als dus de gemeente in Amsterdam bijvoorbeeld grond geeft aan je... Dan compenseer je dat. Ja, dan kan je goedkoop bouwen. En dat zou je dus, uh, als ik hem even terugbreng naar uh, het Wadentorenplein, Als het daar niet lukt, dan kunnen we bij de QIDX uh, meer vragen. Uh, dat zou ook kunnen, ja, klopt. Dat, daar zijn ook wel uh, uh, voorbeelden van. dat je, ja, je kan niet overal sociaal bouwen, helaas wil ik bijna zeggen... Uh, maar uh, ja, bijvoorbeeld in het Waartorenplein is het wel gelukt. Hè? Daar wordt sociaal gebouwd. Nou, Keuridex ook uh, een derde. Nou, hmm. ja, dat zijn toch mooie, mooie cijfers. Terwijl daar ook, uh, yeah, ook locatiestrijder, Terwijl dat zijn toch ook particuliere eigenaren van de grond. Die, ja, uh, ja. Nou, dus, dus er wordt wel een sociaal gebouwd uh, in Zandvoort. Er stond er van een week een stuk in de krant dat de sociale woningbouw... Uh, toch wel op zijn kont komt omdat het gewoon veel te duur wordt allemaal. Dus het blijft schipperen met woningbouwvereniging. Uh, jullie hebben een prestatieafspraak en daar moet aan gehouden worden. Ja. En, ja, en dat is natuurlijk best wel ingewikkeld als je ziet wat het kost om een woning te bouwen. En hey, je wilt natuurlijk toch een, uh, als je dan, uh, nou, ik noem iets 600 euro huur per maand uh, ervoor kan vragen. Dat is natuurlijk een moeilijk rekensommetje. Ja, het, uh, het is natuurlijk salaris en huur. En, en, en daar moet je het sociale middelpunt ergens zien te vinden. En als je nu al ziet dat uh, door uh, allerlei omstandigheden... Uh, inflatie die omhoog gaat, de huren gaan omhoog... Men, zelfs de middeninkomens het al moeilijk krijgen om rond te komen... dan wordt het ja. natuurlijk een heel ander verhaal. Daar gaan we het ook dinsdag in de Raad over hebben. Ook Onder andere de ja, ik noem het maar energiearmoede. Wat natuurlijk ook uh, voor heel veel mensen... Uh, ja, wordt de energierekening gewoon onbetaalbaar. Daar moeten we als gemeente ook, ook wat mee. Maar inderdaad, dat treft ook... Alle, hè, dat treft ook middeninkomens of zelfs hoge inkomens. Dus, ja. nou, er zijn al gemeentes die, uh, die uitbetalen aan uh, de lagere inkomens, dat ik zo maar zeg. Ja, gaan wij ook doen in uh, Zandvoort. Ja. Oké. Okay. En wanneer gaat dat gebeuren? Uh, och jee. <lacht> uh, Komt kom, uh, Ben, na nou, dinsdag staat het op de. Op de ja, oké. Okay, uh, dus, uh, dus, uh, je kan het vinden op de gemeentewebsite. Ik heb al gekeken vanmorgen. Dus ah, <laughs> daar zag ik ook dat meneer Berg weer gezond is. Ja. En ook geïnstalleerd gaat worden als, als raadslid. Zeker. En, en alle uh, buitengewone, ja. Ja, dat vond ik wel grappig. Uh, er staan uh, op die lijst staan partijen en ook namen... die uh, eigenlijk tegen buitengewoon raadsleden waren vier jaar geleden. Uh, ja, ik kan het... Niet anders met je eens zijn dat dat heel bijzonder is om te zien. Dat als je ja. er tegen bent en dan nu zelf buitengewone raadsleden erop zet. Maar ja, en ja, dus eigenlijk. En wie waar ja. dat dan ben. <laughs> nee, <laughs> Grapje. Nou ja, ik kan ze zo voorlezen als je wil, maar dat oh. ga ik niet doen. Nee. Uh, want uh, uh, niets is zo veranderd als de politiek is, maar ooit is verteld. En dat, uh, dat zie ik in Zandvoort ook. En waar het uh, mij en meerdere Zandvoorters om gaat, is dat uh, de politiek de goede kant op gaat. En een keer netjes met elkaar omgaat. En uh, ik zie iedereen en, en, en alle partijen uh, beloven. van we gaan uh, vier jaar goed bestuurlijk met elkaar om. En ik hoop ook dat het gaat gebeuren. Dus ja. uh, we moeten dat maar, maar zien en beleven. Uh, ik wens je in ieder geval heel veel plezier met je eerste raadsvergadering. Dank je wel. En ik heb dan nog een vraag. Uh, als laatste. want. Ik word door jou maar een beetje boos ja, ja. aangekeken van je, je vreet mijn tijd op. Uh, meneer Bluis is uh, nummer drie. Uh, Eigenlijk nummer één. Ik net zeggen, die is toch... Ja, maar één. hij staat op de website, dat dus nummer drie. Uh, de gemeentelijke website. Oh. Um, als hij uh, geen wethouder wordt, gaat hij dan de raad in? Uh, dat, die vraag zou je ook echt aan hemzelf uh, moeten Jullie stellen. Jullie zijn een team. Oh, ja, klopt. Maar, uh, nou kijk... Meneer Bluis is echt zeer geschikt als wethouder. Hij Zonde. is het jaren goed gedaan. Dus ik denk dat de andere partijen hem er graag bij hebben als wethouder. En ik denk dat dat ook het, het antwoord is op jouw vraag. En wordt Kenny dan nummer drie of nummer één? Ja, ja dan komt Kenny Bol komt ja. in de raad. En ja, die wordt dan ja, wat is het? nummer drie. Oké. Okay. Nou, uh, dan alvast veel plezier voor uh, aankomende dinsdag. Het zal wel druk worden, en, uh, maar het ja. wordt geen lange vergadering, denk ik. Nee. Bedankt voor uh, de kennismaking met Ralf Enstra. En uh, we spreken elkaar zeker nog wel eens over een uh, politiek onderwerp. Dank je wel. dank je wel.